Mama, ik heb een idee. Als wij die hard nou eens in die zusjesact proberen te lullen. Dames en heren, hier komt je vrouw Velma Kelly met een nummertje Wanhoop. Mijn zuster en ik hadden echt een wereld. Act. Je weet wel, zo'n actie dit vol zalen trekt. Mijn zuster en ik waren in die branche heel groot. Maar één piepklein bezwaar: mijn zuster is nu dood. Dat is triest, maar ja, een feit blijft toch een feit. Door de schuld van mijn zus ben ik nu dus mijn andere helft kwijt. Weet je dat jij precies dezelfde maat op als mijn zus? Jij zou zo in haar kostuums passen. Ja. Zal ik jou eens even een stukje voordoen? Let op! Oh, stel je voor dat ik met z'n tweeën ben. Het is veel leuker! Met z'n tweeën? Dat kan ik echt niet alleen. Eerst zij. Dan ik. Ha, yeah! Hmm. Dan wij. Dat kan ik echt niet alleen. Zij, zij Ben je zus of zo? Ik zei, zus, dat lachen. Zij weer. Vindt mijn zus of zo? Echt een show van hoog niveau, want zij deed. Schreeuwen en brullen weer. En dan zeiden we: oké okay jongens, hou je vast: hier sla je stijl van achterover. Wat vind je ervan? Kom, wees nou maar eerlijk. Oké, okay. dat eerste kunnen we natuurlijk altijd nog aanpassen. Oh, maar dat tweede, dat tweede jongen, dat was echt helemaal te gek. Kijk maar, zijde. Nee. Zij zei, ben je slim of dom? Ik zei blond, heb je hem door! Zij weer, slimmer dimmer jij. Rang, ding. dang! hoor dat tuig nog juichen, want dan deed zij! Ha! Want dan ging steeds die stamvolle bak weer letterlijk compleet uit zijn dag. En dan zeiden we: jongens, we moeten echt zo naar huis. Maar vooruit. Eerst nog even de allerlaatste. klappers. En dat. dat ging dan altijd spatgelijk.